10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Consumenten blijven somber over de Nederlandse economie en de eigen portemonnee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek belt iedere maand duizend huishoudens... met vragen over koopbereidheid. En daar rolt dan een cijfer uit dat geldt als indicator voor het consumentenvertrouwen. In augustus komt die indicator uit op min 32, net als in juli... De meeste ondervraagden vinden het nog steeds niet de tijd om grote aankopen te doen. De consumentenbestedingen dalen al meer dan een jaar. De laatste keer dat het consumentenvertrouwen positief was, was bijna vijf jaar geleden. Birma heeft bekendgemaakt een eind te maken aan de censuur van de media. In de verklaring op de website van het ministerie van Informatie staat dat vanaf vandaag de censuur voor alle publicaties wordt opgeheven. Alle media in Burma stonden tot nu toe onder strikte controle van het militaire regime. Kranten en tijdschriften moesten hun stukken over politieke en religieuze onderwerpen aan een regeringsraad voor censuur voorleggen, voordat ze mochten worden gepubliceerd. Vorig jaar versoepelde de regering al de censuur op niet-politieke onderwerpen als entertainment en cultuur. Het militaire regime in Burma maakte in 2011 plaats voor een burgerregering. Die voerde een groot aantal economische en democratische hervormingen door.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 De ESF is in Nederland omstreden. Het komend kabinet moet een definitieve beslissing nemen... over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig. In Den Haag komen deze week 800 forensisch onderzoekers... uit 56 landen bij elkaar. Ze praten elkaar bij over de nieuwste technieken... om criminelen op te sporen. Nederlandse rechercheurs kijken vooral uit... naar een lezing van Noorse agenten... die onderzoek deden naar de schietpartij van Anders Breivik. En dat betekent uh, wel dat het belangrijk is dat die, die collega's, die Noorse collega's en wat ze daar zeg maar, hebben meegemaakt, uh, dat delen met andere collega's. dat je weer een stukje kennis uh, uh, kunt overdragen. Dat, ja, uh, je hoopt van niet, maar mocht, mocht zoiets in een ander land gebeuren, dat je dat mee kan nemen in het onderzoek. Nou, het weer zonnige periode, stapelwolken en een kleine kans op een bui: het wordt 23 tot 29 graden. Morgen eerst zon, in de middag buien en een graad of 25. AMB verkeersinformatie Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10. De A10-zuid richting Den Haag. Tussen Watergaasmeer en de Rai staat 4 kilometer. De linker rijstok is dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en Nieuwekerk aan de IJssel. 2 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter rijstok afgesloten. En op de A50 Arnhem-Oss staat voor knoop het e 3 kilometer. Er is vertraging op het spoor op het Intercity-traject... tussen Eindhoven en Den Bosch. Daar rijden tussen Eindhoven en Bokstel helemaal geen treinen... door een kapot spoor...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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Schoolgebouwen verkrotten en het geld om ze op te knappen blijft op de plank liggen. Pensioenfondsen verliezen miljoenen aan de koersval van Facebook. Ondanks de bezuinigingen op Defensie starten nog steeds nieuwe opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht in Woensdrecht. Ja, heel veel mensen vinden dat raar in deze tijd. Maar je moet continu zorgen dat je verjonging krijgt in je bedrijf. En tot ochtendumeur van Henk Westbroek, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De ongeveer 10.000 schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. En gemeenten keren geld bestemd voor onderhoud en nieuwbouw niet uit. Het gaat om 300 miljoen euro per jaar, zegt primair onderwijsraad. Goedemorgen, Simone Walvis. Goedemorgen. U bent bestuurslid van die PO-raad. Waarom ja. gaat dat geld niet naar de scholen? Uh, ...omdat de, de gemeenten niet verplicht zijn om dat geld aan, het, uh, aan de scholen te geven. Maar het is er wel voor bestemd, toch? Uh, dus de gemeenten krijgen één uh, grote pot met geld in het gemeentefonds. Er staat wel bij dat ze uh, geacht worden bepaald geld aan het, uh, de scholen te geven. Maar ze mogen daar zelf keuzes in maken. Met andere woorden, als ze liever lantaarnpalen of speeltuintjes inrichten, dan doen ze dat? Dan, doen, dan kunnen ze dat doen, die ruimte hebben ze. Ja. Of het zwembad openhouden? Of het zwembad openhouden, ook ja. belangrijk. Ja. Met als gevolg? Met als gevolg dat er een enorme achterstand is in de kwaliteit in het onderhoud en de scholenbouw. De kwaliteit van de scholenbouw. Maar wat merken we daarvan? Nou, vandaag zijn er weer uh, grote groepen kinderen naar school gegaan. En uh, die merken dat uh, hun scholen veel te warm zijn. Het binnenklimaat is helemaal niet in orde. Dus nee. uh, het, uh, om twee uur ongeveer uh, is de zuurstof op, zuurstof op in de klaslokalen. Ja, het is, uh, vandaag stond er ook nog een bericht in de Telegraaf... dat uh, vorig jaar uit onderzoek van TNO bleek... dat uh, 70% van alle klaslokalen in dit land niet in orde was. Uh, en dat dat percentage inmiddels al op 80% ligt. En dat tienduizenden leerlingen en docenten zitten in lokalen waar het CO2... ...gehalte in de lucht onaanvaardbaar hoog is. Dat klopt, dat klopt. En uh, dat is, uh, wij weten dat uh, na twee uur ongeveer... ...dat het, uh, de leerresultaten uh, dat die, uh, veel beter zouden kunnen dan ze nu zijn. Ja, met als gevolg koppijn, uh, je beroerd voelen en je niet goed kunnen concentreren. Ja, ja, ja, ja. en dat zijn echt verschillende onderzoeken die daarover uh, gedaan zijn. Ja, ja en er is klopt. dus geld beschikbaar, maar gemeenten die verdommen het gewoon om het aan uit te geven. Nou, ze maken andere keuzes. En uh, er, er is ontzettend bezuinigd ook op de gemeentefondsen. Uh, uh, dus uh, zij moeten ook keuzes maken daar. Ja, oké, okay, maar ze maken in ieder geval niet de keuze... om het geld te besteden aan waarvoor het bedoeld is. Namelijk om die scholen een beetje leefbaar te houden en goed te onderhouden. Nee, dat klopt. En ons probleem is niet dat die gemeentes het allemaal verkeerd doen. Ja, dat is wel een probleem. Maar eigenlijk uh, zouden wij ontzettend graag zien dat in ieder geval de middelen voor het onderhoud van de buitenkant van die gebouwen... dat die gewoon naar de schoolbesturen zelf gaan, zodat zij uh, ook plannen kunnen maken met wanneer zij welk, uh, welk gebouw onderhouden, op welke manier. Ja, en u? Nou, dat is het voorstel dat wij ook uh, doen aan de politieke partijen. Uh, dat is een, uh, een maatregel die de politiek kan nemen zonder dat het extra geld kost. Dus, uh, maar waarbij wel uh, de omstandigheden voor die scholen enorm verbeteren. Ja, maar goed, uh, u kunt een oproep doen en zeggen luister dat geld is daarvoor bedoeld en dat moet naar die scholen toe. Maar als ze <laughs> het geld aan andere dingen uitgeven, zoals de afgelopen jaren dus telkens blijkt, dan verandert er dus geen bal. Nee, daarom is het ook veel logischer om het geld in één hand neer te leggen. Want het is natuurlijk mal als de gemeentes gaan over de scholenbouw en besluiten dat het niet nodig is om dubbele ramen bijvoorbeeld in die scholen te zetten. En de scholen die moeten de energierekening betalen. Ja. Dus het is natuurlijk eigenlijk logisch om degene die verantwoordelijk is voor het gebruik van het gebouw en voor het onderhoud binnen en buiten, om die ook de middelen te verstrekken. Ja. Dan kunnen, ze ook, dan kunnen ze ook zuinig zijn, zal ik maar zeggen. Ja. Zou uw oproep iets uithalen, denkt u? Ja, dat denken we wel, want de minister van Onderwijs heeft de afgelopen periode ons ook gesteund in de Tweede Kamer. Ja. Op dit punt. Ja. En er zijn ook gesprekken tussen de twee ministeries om dit anders te regelen. Omdat men ook wel ziet dat het eigenlijk geen logische gang van zaken is. Nee, maar goed, ministers hebben wel vaker opgeroepen tot dingen. En gemeenten zeggen dan, het is ons eigen potje en daar heb je niks mee te maken. Ja, de gemeenten zullen niet uh, staan te juichen als, uh, als er middelen uit het gemeentefonds worden gehaald. Uh, ja. Omdat om ze ook al weinig krijgen. Ja. Maar hoognodig is het wel, want vandaag zijn de scholen in Midden-Nederland weer begonnen. En uh, wat blijkt dus, dat in heel veel uh, klaslokalen echt enorme aantallen kinderen onder uh, enorme uh, ongezonde omstandigheden daar zitten te leren. Ja. Uw, uw pleidooi is helder. Ik dank u zeer. Simone Walvis. Okay. Geen dank. Dag. Calypso van Elie Medeiros. Ja, verzamelen! Ondanks bezuinigingen blijft Defensie een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 Op een frisse dag in maart melden zich 41 nieuwe recruten... bij het 130ste squadron te Woensdrecht dat de opleidingen verzorgt. Marielle Beers ontmoet AMO-lichting 2012-1. Van harte welkom op vliegbaas Woensdrecht. De mooiste periode van je carrière, dat is de opleiding. Mijn naam is Luitenant Beerboom. Ik ben de lichtingsofficier van jullie lichting. Samen met de collega kaderleden... Zullen wij voor u een heel gevarieerd programma gaan samenstellen. Waarbij we u van s ochtends vroeg tot s avonds laat zullen gaan bezighouden. Voorwaarts. Was. Links. Hoi. mannen. En één vrouw. Was. Volgende komende drie maanden de AMO. De algemene militaire opleiding van de luchtmacht in Jongens uh, Jongensdroom. Ik heb vanaf jongsla, jongs af aan al gedroomd om in het groen te lopen. En toen uh, kwam ik er later achter dat ik nogal redelijk handig was met de handen. En toen heb ik een... Uh, Samenvoeging gevonden door aan de vliegtuigen te kunnen sleutelen. Je kunt dus vliegtuigmonteur worden, maar ook. Ik ga lanceren een hondengeleider. Honden geleiden. Ik wil graag spuiten worden, werlijk maar. Het is een schilder van uh, vliegtuigen en helikopters. Ja, einddoel is uh, de kant van logistieke transport. Maar dat einddoel is op dag 1 van de opleiding nog ver weg. Een paar uh, regels: telefoons uitzetten graag. Uh, verder oorbellen. Ik zag hier en daar oorbellen. Uit uh, veiligheidsoverweging is besloten om oorbelletjes af te doen. Oh, die moet uit. Nou, dan ga ik hem nu even uit doen. <laughs> wist je dat? Ja, eigenlijk heel. Ja, maar ik wist niet dat hij nu al eigenlijk uit moest. Ik dacht een beetje met sporten en zo. En wat ik... wil jij bij Defensie? Hondengeleider. Ja, daar heb ik voor gesolliciteerd en uh, daar ben ik voor aangenomen. Dus. Was het lastig om door de selectie heen te komen? Mm. Nou ja, ik heb, ik heb natuurlijk door die crisis had je natuurlijk geen functies. En ik heb die websites elke dag in de gaten gehouden. Totdat er eindelijk een functie vrij kwam, heb ik daar eigenlijk meteen voor gesolliciteerd. Dus Noem maar hopen dat het allemaal gaat lukken. Maar daar ben ik uh, wel overtuigd van. Squadron commandant Patrick Telouis is blij met de nieuwe recruiten. 41. Ja, en heel veel mensen vinden dat raar in deze tijd. Um, maar je moet continu zorgen dat je verjongen krijgt in je bedrijf, want wij behoefte aan jonge medewerkers. Ook al moeten we straks vanuit de bezuinigingsmaatregelen mensen misschien gaan ontslaan, hebben we toch behoefte om van onderuit nieuw, ja, we noemen het dan vers bloed aan te voeren. Maar het heeft ook een doel om de opleidingscyclus, want dat moet je ook op gang houden. Als je een jaar lang geen opleidingen verzorgt, dan heb je daar een jaar later heel erg pluk je daar de zure vrucht van. Crisis, bezuinigingen. De meeste recruten zijn er niet bang voor. Ja, er is altijd wel werk. Maakt niet uit of het nou uh, nationaal is of internationaal. Dus ze zoeken altijd mensen. Dus, uh, het staat altijd goed op het cv. Dus dat je gediend hebt, dan betekent ook dat je orde hebt, netheid, discipline. In principe zou iedereen die vandaag begint over drie maanden zijn baret kunnen halen. Benadrukt majoor Patrick Tellewi. Iedereen is opleidbaar. Ja, wij bepalen niet of iemand niet opleidbaar is. Uh, dat doet het uh, selectiecentrum. Dan komen ze hier binnen en dan gaan wij niet nog een keer selecteren. Wij gaan gewoon kijken van op welke manier kunnen wij diegene naar de streep brengen... waar de luchtmacht hem in dit geval wil hebben. Uh, ik zeg hem, dat geldt ook voor haar natuurlijk. Dus we gaan uh, echt alle tools gebruiken die we hebben... om te zorgen dat diegene de eindstreep haalt. Vanaf dag 1 staat alles in het teken van de opleiding. Hartstikke goed. Ik heb het uh, 13,53. Nee, Hartstikke goed, dat is juist antwoord. Ja. Uh, kwart over twee. Ja. Ga jij ervoor zorgen dat iedereen in dat grote gebouw is waar we net voorbij zijn gelopen. Kort over twee, zijn ze voor jou. Is goed. En dan ben jij gewoon in 85. Militaire tijd is altijd vijf minuten eerder, dus hoe laat ben jij in 85? Jij mag niet meer draaien, heel goed. Ja, vanaf het moment dat ze binnenkomen, dan gaan we ze onbewust nu nog. Gaan we ze al uh, betrekken in het feit dat ze leiding moeten geven... maar ook leiding moeten accepteren van elkaar, maar ook van kaderleden. Dus ze leren gewoon... Uh, ja, bijna ik, een zeker spelend Omgaan met de materie waar defensie eh, groot mee is geworden. En dat blijkt niet altijd even simpel, merkt soldaat Martens. Oké, kan, kan elke kamer, kan die even eh, van alle drie de personen hun namen en een kamernummer opschrijven? Eén vraag. Waarom? Ja, ik weet niet of jullie eh, he, he, he, he, he, he helemaal geen papier bij? niks dus? gekregen. Oké, okay, maar ligt dat ook niet binnen. Alles wat we doen heeft een, een doel. En ook het innemen van pasjes door één persoon van de groep uh, heeft het doel om te zorgen van ja, die persoon is nu verantwoordelijk voor iets. En iedereen moet hem daarbij helpen om die taak uit te voeren. En nu lijkt het heel onbenullig, maar als je achteraf gaat terugkijken, daar is het wel op gebaseerd alles wat we doen. Alles heeft een functie eigenlijk. Alles wat we doen heeft functies. Niks is voor niks. Iedereen krijgt gelijke kans. En daar waar we zien dat het wat minder gaat, dan gaan we ook des te harder mee aan de slag. Omdat we als doel hebben om diegene de eindstrip te laten halen. Maar je moet wel aan de eindterm voldoen. Dat is altijd de eindtijds. Er wordt niet gesjoemeld? Het is bestaat niet. Nee. Er zijn tijden dat ik ze hard nodig heb en dan heb ik niks aan de gesjoemelde cijfers. Bijdrage was dat van Marielle Beers. Morgen, de huidige generatie recruten is fysiek niet minder sterk, maar sociaal wel zwakker dan vroeger. En dat is de schuld van de sociale media dat ze meer thuis achter de computer zitten... dan dat ze sociaal uh, lijfelijk contact maken met elkaar. Wij noemen het, uh, gekscherend, de Playstation-jeugd. Dat dan hoort u dus morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op goedemorgennederland.nl Straks koersval van Facebook leidt tot miljoenenverlies... bij Nederlandse pensioenfondsen. Hier nu het humeur. Hier is Henk Westbroek. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus van voren zit en... Ik ben in een blije bui omdat mijn oudste zuster over een klein kwartiertje... het Diakonessenziekenhuis in Utrecht mag verlaten om thuis verder uit te zieken. Het komt tienduizenden keren per jaar voor dat iemand zijn ziekenhuistijd heeft uitgediend... en naar huis mag, maar bij mijn zus ligt het toch iets genuanceerder... Tien dagen geleden vertelden een handvol medisch specialisten haar... na langdurige observatie... Mevrouw, u gaat dood. Nou gaan we dat allemaal een keer, maar de artsen bedoelden ermee... dat mijn zuster in het ziekenhuis op dat moment onomkeerbaar stervende was. Op de reactie van mijn zuster, die zei... Wat gek zeg, want ik heb me namelijk in weken niet zo goed gevoeld... en ik wil ook weer proberen om te gaan lopen moesten de artsen begrijpend glimlachen. Een lieve en zorgzame verpleegster vertelde me later... dat de reactie van mijn zus volgens de medisch specialisten... een helder symptoom was van de geestelijke aandoening... terminale verwardheid. Mijn zus lag in het diaconessenhuis ter observatie... en ik wist dat ze zich niet groot hield en zich oprecht beter voelde... toen zij op haar beurt begon met terug te observeren. Mijn zus doet aan het oplossen van doorlopers met het maximaal aantal sterren, dat zijn puzzels, puzzels die mijn oplossend vermogen, ver te boven gaan. Mijn zus vertelde dat haar potloodje van haar bed afrolde en zijn jonge vrouw in een witte jas vroeg het alsjeblieft even voor haar op te rapen. Waarop die jonge vrouw in die witte jas zei, ik zal even iemand voor roepen, want daar ben ik niet voor, ik ben arts. Mijn zus vond dat een onaangename observatie. Maar dat wel een nuttige, want vervolgens zei ze... het stimuleert wel weer om snel te leren lopen, om hier maar weg te kunnen. Ik zei, juist daarom zei die mevrouw in die witte jas dat ook tegen je. Dat weet ik haast wel zeker. Want als je in die vier weken nou één ding hebt kunnen opsteken... dan is het wel dat ze hier altijd precies weten wat ze zeggen. Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Stefan Stassen. One way or another. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Ambtenaren en zorgpensioenen die zijn voor miljoenen het schip ingegaan... met aandelen Facebook. Bij de beursgang van Facebook waarschuwde Corné van Zijl... fondsmanager SNS al voor die aandelen. Meneer van Zijl, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zou ze niet kopen, die aandelen Facebook, zei u. En met u uh, en hele horde anderen... waarom hebben die pensioenfondsen dat dan toch gedaan? Ja, die dachten op dat moment uh, daar waarschijnlijk anders over. En uh, ja, dat is nou typisch iets van de beurs. Je hebt kopers en je hebt verkopers. Ja. Ik zou het niet gedaan hebben, zij hebben het wel gedaan. En daarvoor hebben ze dus een, een, een ja, gevoelig verlies geleden. Hoe groot? Uh, ongeveer 50 procent. Dat is uh, omgerekend uh, 6 miljoen euro. Ze zijn en, voor 6 miljoen het schip ingegaan? Ja. En maar dat ja, klinkt vrij dramatisch. Ja. Maar dat op een belegsvermogen van 240 miljard ja. is dat uh, simpelweg echt peanuts. Nee, maar goed, als we even uh, los van de bedragen kijken... het gaat natuurlijk om het aan- en verkoopgedrag van die pensioenfondsen... in beleggingsportefeuilles. En daar is in het verleden wel vaker kritiek op geweest. En als de hele wereld nou zegt niet doen, want het is een zeepbel... dat kan nooit voor dat bedrag blijven staan op die beurs... hebben die pensioenfondsen dan wel enig idee waar ze mee bezig zijn? Ja hoor, ik denk dat er zeer professionele beleggers uh, uh, zitten. Nou, uh, dat, dat... dat blijkt. Nou ja, hetzelfde had je bijvoorbeeld een aantal jaren van Facebook uh, kunnen zeggen. En dat is uiteindelijk wel een hele goede belegging geweest. Dus uh, achteraf beleggen is ongelooflijk makkelijk, maar van tevoren beleggen is veel moeilijker. Uh, en zij zullen wel een eigen reden hebben gehad. Bovendien kan het zijn, hè, dus de uh, Nederlandse bank wil dat veel beleggers volgens indexen gaan beleggen. Hmm. Uh, dat, uh, dat het gewoon in een index zat. En nou ja, als je index ga, uh, volgens een index gaat beleggen, moet je dan die aandelen kopen. Ja, maar je kan ook zeggen, dan wil ik die index niet, toch? Uh, nee, dat kunnen ze dan niet zeggen. Oh. Of je belegt volgens een index, of, of je maakt zelfstandig je beleggingen. En uh, ze hebben niet ge, uh, aangegeven wat voor uh, beslissing het precies was. Dus. Maar zat het in een index? Ja, het, het zit in bepaalde indices en ik weet niet of ze die volgen, maar als dat zo is, dan moet je dat ook gewoon volgen. Maar wie stelt die indexen dan samen? Uh, ja, allerlei indexmakers, dat zijn er zoveel dat... Uh... En het is een groot aandeel, dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat je, dat je het in uh, zo'n index stopt. Ja, nou is het aandeel dus uh, gedaald, koersval van Facebook. De vraag is, uh, gaat dat aandeel weer stijgen? Met andere woorden, hebben die pensioenfondsen nog kans om hun uh, geld terug te krijgen? Uh, nou, ik verwacht het niet, maar... Ik wil toch nog wel even perceptie plaatsen. Want ze hebben ook anderhalf miljoen aandelen Apple in handen. Dat is ongeveer 1 miljard waard. Ja. Het aandeel Apple is 275 dollar gestegen in de afgelopen jaar. Ja. Oftewel, daarmee verdienen ze met één ander aandeel 400 miljoen alweer terug. Ja. Dus uh, beleggen, daar heb je plussen en minnen. Uh, soms zit het mee en soms zit het tegen. En in het geval van Apple heeft het ongelooflijk uh, meegezeten. Als je 400 miljoen op één aandeel in één jaar verdient. Uh, en in het geval van Facebook uh, zit het dus tegen. Goed. Corné van Zijl, fondsmanager, SNS. Ik dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl. Twee heren zijn aangeschoven. De eenheid Jan van der Putten voor het nieuws. Maar eerst hoort u Premra de Radakijjoen hier in Hilversum, niet in zijn bus. Nee, goedemorgen. De bus Morgen. is het trouwens. Die, die moet weer helemaal worden opgebouwd. Want Naida Orangzeb, met wie ik nu co-presentatie doe, die gaat na 13 september, na, want dan heb je de gezamenlijke uitzending tot de verkiezing, gaat zij uh, doorgaan. En dan wel vanuit de bus. Dus voorlopig hebben we geen bus. Als we op locatie zitten, zoals Afgelopen vrijdag dan yeah. wordt er een heleboel dingen wordt een hele studio gemaakt. Okay. Dus uh, nou, iedereen ik ga vandaag ongebreideld reclame maken voor de SP. Uh, Nee, voor, oh. de, voor Mohammed Mohandis, nummer 33 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Ah. ah, we dachten, kijk, als je toch zo dom bent om Partij van de Arbeid te stemmen, dan kan je liever op de beste kandidaat stemmen. En dat is onze eigen Mohammed, uh, die ook al vaker onze gast was. En er waren mensen die dreigden met klachten bij het commissariat voor de media, omdat ik ongebreide reclame had gemaakt voor de SP. Nou, dus ik denk, van ja, nou, laten we dat maar compenseren met ongebreide reclame van nummer 33 van de Partij van de Arbeid. Dus ik, ik, we zien wel. En we hebben zo meteen een primeur geproduceerd door Fluitsma en Van De misschien wel nieuwe André Hazes. En die gaat straks op Radio 1, een primeur, gaat voor het eerst de eter in. Het is spannend om te luisteren, maar luisteraars. Ik dacht, ik wil zo graag op hem lijken. Dus ik heb ook slippers aangedaan. <lacht> ik, heb, <lacht> ik heb wel iets meer haar. En ik vind het zo leuk, passend bij deze temperatuur. Hier is de Bourgondische, tropische stem van Jan van de Putten. Radio 1, het NOS Journaal consumenten blijven somber over de economie, meldt het CBS. De vertrouwensindicator staat onveranderd op min 32. De laatste keer dat die boven nul kwam is nu vijf jaar geleden. Birma zet een streep onder de censuur van de media. Het ministerie van Informatie zegt dat vanaf vandaag de censuur op alle publicaties wordt opgeheven. Het is een van de versoepelingen die zijn doorgevoerd door de nieuwe burgerregering van Birma. Bij de fabrikant van vliegtuigbouwer Lockheed Martin in Texas... zijn de eerste testvluchten gemaakt met een JSF-toestel... dat bestemd is voor de Nederlandse luchtmacht. Het is het eerste van twee door Nederland bestelde testtoestellen. En de marswagen Curiosity heeft voor het eerst laserpulsen afgevuurd... op een steen op Mars. Die laser heeft een stukje van die steen afgeschoten. Dan kunnen ze de samenstelling ervan zien. Het levert informatie op over de omstandigheden... waarin die stenen zijn gevormd in het verre verleden van Mars. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel... loopt het vast over drie kilometer. En bij Nieuwekerk is de rechterreis ook dicht. A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat voor knooppunt Ewijk twee kilometer. En er is vertraging op het spoor. Tussen Eindhoven en Bokstol rijden nog steeds geen treinen. Het komt door een kapot spoor. De vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1, NTR, Premtime. Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun. It's Premtime. Over drie weken en twee dagen, dat is dus woensdag 12 september... zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.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 Vandaag is onze gast Mohamed Mohandis, geboren te gouden op 28 juni 1985. Sinds 2006 is hij gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. En nu nummer 33 op de lijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. En luisteraars, gelukkig is Naida Derwan Mohamed is mijn vriend en mijn broeder. Hij is net getrouwd uh, uh, en zijn vrouw Die is ook weer een fantastisch mens... dus van mij kunt u niets kritisch verwachten. Maar de spelregels van Primtime zijn niet veranderd. U mag bellen, mailen en tweeten 0800-1121... NTR.nl en hek je Primtime Radio 1. Het is maandag 20 augustus van vanuit Hilversum, welkom bij Mo Time. time. Mohamed Prem noemt je Mo, zal ik je maar gewoon nog Mohammed Mohandis noemen. Is ook goed. Dat vind Helemaal ik wel, dat klinkt, ja. heeft, heeft wel iets, Mohammed Mohandis. Goedemorgen Mohamed. Uh, er zijn een heleboel mensen, iets van, nou ja, weet ik veel, een paar honderd mensen melden zich aan die op de lijst van de, voor de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid wil, willen staan. Er wordt, een, er wordt een stichting gemaakt, 450 serieuze kandidaten. Daar kijkt de partij dan naar. Vanuit die 450 mensen worden de 79 uitgekozen. Van die 79 ben jij nummer 33. Een heleboel getallen, maar om even aan te geven. 450 mensen, dan kom je op 33 binnen. Wat heb jij wat al die anderen niet hebben? Nou ja, het gaat uiteindelijk om concrete politiek. Ik uh, zit al uh, sinds 2006 in de gemeenteraad. En daar heb ik laten zien dat uh, gemeenteraadsvergaderingen heel belangrijk zijn. Maar als je het nu niet kunt vertalen waar je voor staat... aan de mensen voor wie je het doet... dan uh, moet je afvragen uh, wat politiek inhoudt. En politiek is van echt handwerk en concrete dingen regelen. En dat geeft me ook weer de drijf om door te gaan. Voor ja, wie doe je dat... het? Nou, kijk, ik zit echt wel met een bepaalde drijf om... Uh, bijvoorbeeld in Gouda jongeren weer uh, die echt kansloos aan de kant staan weer aan het werk te zien. En ik heb dat ook gerealiseerd in, uh, in de vorige raadsperiode. Jongeren die ik ken die gewoon perspectiefloos uh, ja, rondhingen... die weer via trajecten, via andere regelingen... Mm -hmm. beveiliger zijn geworden of iets anders. En dat geeft mij een bepaalde voldoening om jongeren weer uh, ja. nuttig te zien... in plaats van gewoon een beetje doelloos hey, te zijn. En in Gouden, in wij zowel... Maar ook, ik noem jou wel de wonderboy van Gouda. Want ik, ik noem je geen mo, maar ik vind wel dat je de wonderboy van Gouda bent. Want in 2006 stond jij eigenlijk, had je niet in de raad kunnen komen. Maar dankzij 1400 voorkeurstemmen kwam jij binnen... voor de Partij van de Arbeid ja. in Gouda op nummer 2. Ja, hoe doe je dat? En dan moet je me niet gaan vertellen wat je allemaal voor de jongens wil doen. Maar hoe doet Mohammed Mohandis dat? Ja, nou ja, het overviel me ook wel toen ik op, uh, op de lijst stond. Ik wist op dat moment niet eens zeker wat ik precies in die politiek moest doen. Maar ik ben me gaan verdiepen in wat politiek eigenlijk inhoudt. En dat is of je. Uh, kunt vertalen uh, wat er leeft. En uh, dat heb ik in al, in al die jaren gedaan. En ik kwam met zoveel stemmen in de raad. Dat had met een paar dingen te maken. Er had nooit iemand in de raad gezeten van Marokkaanse afkomst. En daarnaast was het ook nog zo dat, dat ik en jong was... en een verhaal had wat uh, breed in de stad werd gedragen. En omdat het breed in de stad werd gedragen... werd ik een raadslid van alle Gouwenaars... in plaats van een bepaalde groep mensen. En Mooi, je was toen niet jaar. Ja, je was ja, 19 jaar. Klopt, dus kom me niet zeggen, ja. ik, ik geloof niet... Ja, maar, dat je 1400 voorkeursstemmen... Was je toen al bij de jonge socialisten? Ja, toen zat ik al twee jaar bij de JS. Dus daar is het wel een beetje begonnen. Hè? Uh, ja, dat is 17 jaar was het We hadden hier Sander Terouwen, die was een van de jongste ja, Kamerleden. Ja, absoluut. Dus de, ja, wat is het dan dat je op als 19-jarige 1400 voorkeursstemmen kreeg. En ik heb navraag gedaan, het waren echt niet alleen... van mensen van Marokkaanse afkomst. Ik mm -hmm. heb zelf, ik ken Gouda een beetje, wat oudere, witte mensen... die zeiden dat ze uit overtuiging op je gestemd hadden. Dus wat, wat Naida nou, en ik willen weten, wat heb je? Nou ja, ja, kijk, wat ik echt uh, vaak te horen kreeg van stemmers... Uh, van, uh, even los van alle inhoud, is dat mm -hmm. ze ook zeiden... wij hebben het gevoel dat een jongen geboren en getogen in Gouda echt weet uh, wat er met deze stad moet gebeuren. Dat hoorde ja. ik heel vaak. En daarnaast was het ook zo dat ze het gevoel hadden van, er moet een keer die jonge generatie waar we zoveel over gepraat wordt, want ik was geen liefde toen ik 16 was, die had zoiets iets van, en nu moeten we dit ook gaan doen. En laat ja. maar zien wat je kan. En uh, met, vanuit, vanuit die inspiratie ben ik de politiek in gegaan. Ja. En dan ben je dus, je zegt het zelf al, je bent dus die jongen van Gouda. Mo is Gouda, Gouda is Mo. Nou. Kun je dan <laughs> nou wel een landelijke politicus worden? Nou ja, kijk, uh, ik ben wel verknocht aan Gouda. En ik heb ook recent een interview gegeven in het AD dat ik daar blijf wonen, dat is toch mijn plekje. En laten we nou eerlijk zijn, Den Haag is toch een middel om dingen te bereiken. En met een prachtig intercity-status wat Gouda heeft, kom je zo in Den Haag. Dus ja. ik zou zeggen ja. Bedoel... Maar ik kan me dan ook voorstellen, als ik in jouw positie zat... dan zou ik mezelf toch heel goed afvragen, wat wil ik? Wil ik groot worden in Gouda of wil ik klein blijven in het landelijke? Ik wil uh, gewoon uh, politiek bedrijven. Ik heb dat heel lang gedaan in Gouda. Dat blijf ik ook gewoon doen, omdat ik het leuk vind. Mm -hmm. Maar ik wil ook een keer die stap maken naar, uh, naar landelijk. Omdat er ook dingen zijn die landelijk geregeld uh, moeten worden, wat mij betreft. En daarnaast is het ook zo dat het lokale geluid... Want heel veel dingen waar wij het over hebben, spelen vaak op lokaal niveau. En ik wil laten zien dat dingen die we in Gouda hebben gedaan of in andere steden... dat we dat beter kunnen uitrollen. Nou, wat grappig is, je bent nog landelijk nog niet zo bekend... maar Frank van Etten, net zoals Mohammed, Mohammed is, een nog niet massaal bekende politicus is... ben jij een geweldige zanger die nog niet heel bekend is. Maar daar komt na nou vandaag verandering in. Want vandaag lanceer je een nieuwe plaat. Hoe heet die plaat en hoe kwam je tot stand? De plaat heet Kijk naar de zon... Uh, ik moet trouwens zeggen, dat hij is niet geproduceerd door Flaarsma en maar wel geschreven. Okay. Uh, geproduceerd door Edwin van Oefelaak. En ik zing eigenlijk zelf al tien jaar levensliedjes. En ik ben nu bezig met een project, met een nieuw album, waar het allemaal een beetje levenspop gaat worden. Ja, dus net dus, zoals Mohammed al jaren bezig is in Goda, ja. ben je al jaren Dus ik dus ben natuurlijk dus verschrikkelijk de blij de dat de jij het me gunt, dat ik hier even een paar seconden mijn ding mag doen. Maar, maar, maar, maar, maar die plaat heb je is geschreven door Fluitersberg van Tijden. Ja. Wat is zo speciaal dat deze plaat het waard is? Ik vind hem heel leuk, maar voor de luisteraars... wat, wat, wat, wat zit er van jou in deze plaat? Ja, je weet natuurlijk nooit van tevoren wat er speciaal is aan de plaat. Alleen alles wat ik maak, dat doe ik met hart en ziel. Uh, ik, deze plaat is met een heel nieuw team gemaakt. Met allemaal hele fijne mensen om me heen... Uh, die mijn carrière keihard steunen. Ja, en, weet je, en dan probeer je toch weer gewoon te zorgen dat je plaat... Uh, ja, ja gepromoot gaat worden. Prem, dan ben ik wel benieuwd, waarom vind jij... dat wij, fra dat wij Frank van Netten moeten horen? Omdat ik van de onderdok hou. Net zoals ik van Mohammed hou. Oh, ik heb Frank nou. ontmoet toen ik voor de radio bij Radio NL was. En toen hoorde ik hem zingen, en toen dacht ik... weet je, hij heeft heel veel tegenslagen gehad in zijn carrière... en hij bleef doorgaan in zijn leven. En, toen, en ik, hij had iets waarvan ik dacht, ja, daar zit de nodige dramatiek in voor een artiest. En, en, en toen had hij gezegd, de plaat komt uit, toen zei ik, kan je, als ik je kan helpen, graag. Dus een primeur. Luisteraars, ik word geen cent betaald door hem. Ik ben ja. er totaal niet omgekocht. Ik heb hem één keer in mijn leven ontmoet bij de Sportsoberbus. En daarna nooit meer. En waarschijnlijk hierna ook niet meer. <lacht> Frank, we gaan hem voor het eerst landelijk draaien. Hier op Radio 1 wil je hem zelf aankondigen. Ja, heel graag. Nou, lieve mensen, uh, kijk naar de zon. Komt Jan. U mag bellen 0800-121 voor vragen aan Mohamed Mohandes. U mag natuurlijk altijd mede naar NTR.nl En de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. En Lea Bouwmeester zegt nu al veel succes en plezier bij Mo Mohandes... om 10.30 uur bij Primtime Radio 1. Dank je wel, lieve Lea. Ik zat net te bedenken, dit lied doet me ontzettend aan jou denken. Want jij kijkt altijd, je bent altijd <laughs> zo'n positief. Zou dit een goed, want je hebt nog een t-shirt aan, Gomo 33. Uh, Gomo met rug nummer 3, je bent bezig met de voorkeurskaart. Zou dit een goed campagne lied voor je zijn? Nou ja, het is wel heel vrolijk, het is positief. En ik denk dat heel veel sombere consumenten op dit moment daarop zitten te wachten. Dus Frank, zou je het prima. goed vinden als ze uh, heeft mooie toestemming om het voor zijn campagne te gebruiken? Ja, natuurlijk. Ja? Oké, okay. bij deze beklonken mogen we hier bij luisteren zijn het officiële campagnelied van Mohamed Mohandis. Voel je je blij, want de zon voor jou mij. als de zon Frank van ik denk dat je nummer 1 hit uh, in de pocket hebt. Je weet het nooit hoe een balletje rolt, maar uh, dit heb ik weer te pakken, toch? Ja, en, en Mohammed, als jij het jouw campagne lied maakt, gaat iedereen in ja. gouden en daar zijn er een heleboel discotheken... Ik wat ga ik het een keer uitnodigen, denk ik. Leuk. Misschien moeten we dat even gaan regelen uh, straks. Oké, okay, dat, nou, dat gaan we doen. Nee, dan gaan we ja. alsjeblieft serieus vragen <lacht> stellen. Nou ja, voordat ik serieus word, Prem, ik zie één... Ja, luisteraars kunnen dat niet zien, tenzij u nu naar de webcam kijkt. Uh, Prem, zowel Mo als Frank zijn twee jongens die jij erg promoot. En ik zie een overeenkomst tussen deze twee heren. Het zegt ook weer iets over jou, Prem. Ik zie namelijk twee mannen die eigenlijk gewoon jongetjes zijn. Die heel vriendelijk kijken, bijna lief. Nou weet ik dat je niet het woord lief mag gebruiken als je het over mannen hebt. Maar toch, lief. En heel bescheiden. Dus Prem, ja, jij als ik heel houdt, ik, houdt nee, nee, maar bescheiden ik niet bescheiden ben, herken ik de schoonheid van de bescheidenheid bij anderen. Ja. ja ik zie ja. het ineens. Goed, ja. um, een vraag. We hebben een uh, e-mailvraag voor jou, Mohammed, En die luidt als volgt. Mijn vraag aan Mohammed is, wat beweegt hem om zich in 2010 te kandideren op en op plaats 35 terecht te komen? Twee jaar later slechts twee plaatsen hoger op 33. Allebei kansloze plaatsen. Twee keer achtereen op een onverkiesbare plaats lijkt me een signaal van de partij dat ze je, van de dat ze je niet echt hoeven. Groet Jan Bakker, Sint Annaparogie. Uh, Mohamed Mohandis, waarom doen wij in Nederland zo laag laagdunkend als het gaat om mensen op een lage plaats? Nou, kijk, wat ik in ieder geval, als ik het vergelijk met uh, Engeland, uh, daar, uh, zij, daar ben je al heel trots als je mee mag doen met verkiezingen. In Nederland is het zo dat we de peilingen als maatgevend nemen... om te kijken van waar sta je op de lijst... en dan ben je gewoon lulletje rozenwater als je te laag staat. Dat is een beetje uh, het Nederlandse ding... in plaats van dat je trots bent dat je mee mag doen... voor de parlementsverkiezingen. Mm -hmm. uh, ik ben gestegen. Inderdaad had ik veel hoger uh, willen komen. Ik heb het gewoon weer geprobeerd en ik ga ervoor. Ik zit lekker in Gouda. Met andere woorden, ik doe daar uh, uh, politiek bedrijf op mijn je manier. Je bent geen lulletje rozenwater. Doen. Nee, zo voel ik me absoluut niet. Maar uh, de houding van velen is helaas wel van... als je te laag staat, dan doe je er niet toe. En ik denk daar heel anders over, anders zat ik hier niet. Ja, maar moeten wij dan iets veranderen? Moeten wij... Ja, wat moeten we dan doen? Nou ja, kijk, er is natuurlijk een algemeen wantrouw... wat ik proef uh, in politici. Algemeen. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met het feit dat men het gelooft allemaal compromissen en er komt ergens weer iets uit... Uh, wat voor velen niet altijd te begrijpen is. Of over Europa of over andere uh, onderwerpen. En dat maakt... Uh, coalitieland Nederland vaak uh, minder aantrekkelijk, ja. in plaats van een twee partijen. Maar Mohammed, is het ook niet, want ik krijg nu van Ammer B. Primtime, weet je waarmee waar we je moeten kappen, al die jonkjes in de politiek, ervaring vereist voor een senior job landbesturen. Is het ook niet een soort dat we denken dat... kijk, die oudere wijzere mannen die dit land bestuurd hebben... Ja. die hebben het land in de ellende geholpen. We zitten nu in een financiële crisis. Bruin 1 heeft gestagneerd. De -aftrek is niet aangepakt. Uh, verstarring, uh, al dat soort zaken. Dus is het niet dat er mensen, domme mensen als Ammer B zijn... die altijd maar denken oh. dat je op oude, ervaren mensen moet stemmen... die dit land al jarenlang vastzetten? Nou ja, kijk, uh, ik denk dat je op mensen moet stemmen waarvan je het gevoel hebt dat ze het kunnen veranderen. Maar inderdaad, de af, afgelopen kabinetsperiode hebben we alles wat ze hadden beloofd. Meer banen, nou meer werklozen. Dus met andere ja. woorden, ik heb afgelopen twee jaar weinig uh, goeds gezien. En er wordt altijd veel afgegeven op de jaren dat de PvdA regeerde. Toen ging het altijd wel beter dan uh, hoe het ja. afgelopen jaar maar met, is ik, ik ben het deels met Prem Eens, maar deels ook niet. Hè? Want ik denk dat als mensen te jong zijn... en jij was 19, we hebben andere Kamerleden gezien... die vanaf uh, hun studies uh, meteen de politiek ja. inrollen. Mijn, mijn wantrouwen is daarbij dat ik denk... Wat weet je van het leven? Wat weet je van de wereld? Als je nooit in het bedrijfsleven hebt gewerkt, als je nooit van alles hebt gedaan. Ja. Wat, wat heb je dan? Dan ga je dus in de politiek praten over politiek. Terwijl je helemaal niet buiten in die echte wereld voor je plekje ja. hebt hoeven te vechten. Nee, dat herken ik helemaal. Uh, daarom vind ik ook dat alle politici veel meer in het bedrijfsleven moeten werken, maar ook maatschappelijk actief moeten ja, zijn. Ja, alle politici, dat ben jij dus ook. Op je negentiende ben je begonnen. Nou, Wat weet jij van de wereld? Jaar, ik heb drie op het jaar moment. in een melkfabriek gewerkt bij de Campina. Ik heb uh, vanaf <laughs> mijn veertiende allemaal bijbaantjes gehad. Uh, ik heb heel veel maatschappelijke functies vervuld. Natuurlijk, ik ben jong begonnen, maar ik zit al... Ja. Tien jaar in het vak. En nou, en, Ida wacht, even. Ik bedoel, um, gisteren het was uh, mm. Eid Mubarak, in de Koran wordt Jezus vaker genoemd dan Mohammed. Jezus was 33 toen hij ja. doodging. Jezus Klopt. was nog geen maar 22 in die toen hij mensen begon maar te tot hun 40ste. Ja, nee, maar Hij nee. was 22 toen hij begon te prediken. De meeste revoluties zijn ontstaan Tuurlijk. door jonge mensen. En dan zeg ik, hou Tuurlijk. jij je pleidooi voor oude versleten nee, mannen? Nee, ik de jongens achter Facebook zijn nog jonger dan Mohammed. Ja, ja ik en heb, die kosten nee, onze pensioen nog. Nee, dus niet handig, hè? Ik kom ook wel eens oudere politici tegen die weinig levenservaring nee. hebben. Dus, maar ik even bedoel, terug naar jou zelf. Nee, maar, maar als je daar rondloopt, mis jij zelf iets? Heb je het idee van, goh, ik zit in die politiek... maar ik mis eigenlijk ook wel wat buiten Soms wil je voor alle onderwerpen alles weten. En het gevaar van politici is dat ze zoveel zich gaan verdiepen... in allerlei thema's, dat ze vergeten zijn... dat, dat mensen ook gewoon daar jij eens bezig Jij bent ook een politicus. Leven. Praat niet Natuurlijk. steeds over de politici. Nee, maar, nee, maar wat, je dus, wat, toch wat je dus ziet is dat... Uh, je altijd meer wilt weten dan je nu weet. Dus je bent altijd op zoek naar kennis, je wilt je verdiepen in andere thema's. Maar uiteindelijk gaat het erom of je de thema's die jij belangrijk vindt, waarvan jij denkt dat mensen dat ja. bezighouden, dat je dat oppakt. Oké, daar ben ik bezig. Zou, uh, luisteraars, even voor de duidelijkheid: voor het geval u niet door, dit door hebt, dit is eigenlijk één grote reclamespot <lacht> voor Mohamed Mohandis. <lacht> want nogmaals, als u zo dom bent om op de P van de A te stemmen, stem dan op onze Mo. Heb je eigen website? Ja. Wat hoor je, die website? Mohandes.nl Mohandes.nl, en, um, en oké, okay, en daar kunt u gaan. Ik stem helaas niet op de Partij van de Arbeid, maar als ik, ik hier van de A's zal stemmen, broer, zorg zeker op jou stemmen. Goedemorgen, Ralf. Ja, goedemorgen, Fem, ja. Nou, ik zou je juist wel aanraden, als je je links voelt, stemmen wel op de PvdA. En mensen die CDA gericht zijn, stem CDA en, en de liberale kant, stem VVD. Laten we teruggaan naar de kern dat het land weer regeerbaar wordt. Heus met deze drie partijen, daar kan je alle kanten mee op. Dat, dat omvat ook alles en er zijn heus voldoende kwalitatieve mensen in... om een normaal bestuur te vormen op 12 september. Dus ik hoop dat iedereen al die vleugelpartijen loslaat... En, en terug gaat naar de kern. En, en Dan kan je een land besturen. Niet zoals nu straks weer misschien met vijf of zes partijen... die, die gaan knibbelen over, over futiliteiten. Da, godsnaam roep ik dus op stem weer terug, ga naar, ga naar de kern terug. Maar Ralf, een, Ralf... Ik ben van 1985 of 1984... tot 2000 lid geweest... van de Partij van de Arbeid. En ik heb memo geschreven... aan het verkiezingsprogramma van 86. Ik was laatst aan het opruimen. En toen las ik dat verkiezingsprogramma van 86 en het SP-programma van nu. Weet je dat de PvdA's verkiezingsprogramma in 86 radicaler was dan het SP-programma nu? Nou, dat dat zou kunnen, maar er is natuurlijk altijd in beweging. Dus ik, ik ben liberaal vanaf mijn geboorte, zeg maar bijna. Maar ik heb daarom, dat zegt niet dat ik blindelings wat, achter die partijen. Maar loop, wat, wat ik, ga jij stemmen? VVD? Ja. Want maar dat ik, is toch ik, geen liberale partij. Die hebben, met Bruin, die hebben met Blondie samengewerkt. en Dan moet je D66 stemmen. Ja, dat is als je een, dat echt is liberaal een, bent, stem je D66. Dat is een zeer domme fout geweest. En als er fouten gemaakt worden, dan laat ik dat ook altijd merken. Ik, laat, ik heb geen blad voor mijn mond. Ook niet, tegen, ook niet ten opzichte van het, het verwoesten van, van, van, de, van de gezondheidszorg en het openbaar vervoer en dat soort zaken daar heeft het liberalisme een, een grote fout mee gemaakt. Ja, maar dan kan je toch liever die 66 stemmen? Nee, nee. U geeft de... ze nog een kans. Nee, dat is echt, dat is waterig. Dat is, die mensen, dat, is, dat noem ik grachtengordel-elite, die, die, die weten in theorie alles. Dus als ze aan de regering deelgenomen hebben, werd het altijd een puinhoop. Zodat Wie? De staker is, secretaris glaster, van Glaston, die was onbekwaam, die moest weg. <lacht> Meneer Apotheker, destijds, die is nou burgerhuis. Oh, ja. Meneer Ralf, en wat Salem heeft gedaan met de euro en Griekenland binnenloodsen, ja. dat was toppie. wat uh, Bruin 1 heeft gedaan, wat Henk Kamp heeft gedaan, toen uh, hij vond dat ze, uh, hoed, uh, onze vriendin uh, uh, uh, Van de PvdA, die geen adviseur mocht zijn van de Marokkaanse koning... maar Blanken mochten wel adviseur zijn in Afghanistan. Dat was zo'n toppie toppie. Oh ja, de VVD die 20, uh, 20 miljoen zoek maakte in uh, uh, uh, Noord-Holland. Ton Hoijmaiers, die nu ja. onder verdenking staat. Dat is toppie. Die ministers even? van u, wat even de lieve Balkensteen uh, uh, uh, in dienst van de farmaceutische groothandel. Lieve Elsbriefje, dat was fantastisch. Meneer Ralf, u bent precies als alle vies, vuil en dirty. U weet met twee maten. Dank u wel voor het bellen. Aanstaande woensdag is Tamara Venroider, een van de wij. Een goede VVD'ers, nou nee. Nou, dank je wel. <laughs> Mohamed, wil jij nog reageren op Ralf? Poeh, nou ja, ik kan alleen Over maar aangeven... dat uh, het enige wat ik belangrijk vind om te benadrukken uit deze discussie... is dat uh, hoe die uitslag ook zal zijn, uh, totale versplintering uh, ontstaat. En uh, of we een regering krijgen die het vier jaar volhoudt... dat vraag ik me nog af. Ja. Wat ga jij doen als je wel in de Tweede Kamer komt? Wat uh, wordt wat... het eerste grote wat uh, <laughs> Mo gaat doen? Nou nee, kijk, wat ik wil... Uh, uh, het belangrijkste, wat ik in Gouda heb gezegd, is... probeer weer uh, de, zeg maar, de vertrouwenscrisis die we nu hebben... om te dopen in een positieve crisis. En daar bedoel ik mee dat mensen weer uh, erin gaan geloven... dat er weer banen ontstaan, dat er weer groei ontstaat. Want op dit moment is ja. men zo wantrouwig naar elkaar. Er is een chagrijn in de samenleving waar ik van af wil. Dus ik wil ja. weer dat mensen geloven in de toekomst, oh, dat banen creëren. Wacht even, zeg dat eens nog. Er is een chagrijn... In de samenleving, dat zijn exact de woorden van Samsom. En, en dat wilde jij nou net... Nee, nee, nee. nee. ik ken jou Het zijn mijn woorden. Maar... Ja, echt ja, nee. Echt. Dat mijn... maar... Hoe kunnen dat jouw woorden zijn als ik ze steeds overal in de krant tegenkom als de woorden van Samsom en de woorden van Rutte? Misschien hebben ze dat van mij overgenomen. <laughs> okay. maar ne maar even serieus. Eén advies, Mohamed. Ja. Ik ken jou ook lang. Ik ken je uit het gouden. Je bent groot geworden omdat je een jongen bent die vanuit je hart praat. Blijf dat doen. Want de laatste tijd vind ik je steeds meer als een oude politicus spreken. Niet doen. Niet doen. Nou, maar een, een belangrijke nee, vraag stellen. Facebook treft pensioenen, Financieel Dagblad vandaag. De de Mohamed, ik weet dat in de tijd toen je als jonge socialiste voorzitter was... hebben jullie je ook <tus> bezig gehouden met die pensioenen. Nu worden we weer door uh, onze pensioen... Kijk, ik, ik, ik, ik ben zzp'er, ik heb geen enkel pensioen nergens. Ik wilde het nooit, want ik heb nooit vertrouwen gehad... in die mislukte mensen die pensioenfondsen beheren. Maar toen ik dat tien jaar geleden riep, verklaarde iedereen me voor gek. Iedereen die erin geloofde, is nu de nooit. Wat moet je eraan doen? Ja, kijk, het belangrijkste prem is dat. Uh, wat ik altijd heb gezegd over de pensioenfondsen in Nederland. is dat ze totaal niet transparant zijn. Uh, het is een vergrijsd bolwerk. waar totaal bijvoorbeeld jongeren. die ook nog straks ooit met pensioen moeten en steeds op oudere leeftijd... dat die ook mee moeten praten over hoe de pensioenen worden geregeld. Gevuld met VVD'ers in die pensioenfondsen. Er zijn verschillende hè? pensioenfondsen... waarvan ik ook overbodig vind dat we er zoveel hebben. Dus veel meer samenwerking, veel meer transparantie. De premiekosten die alsmaar ja. stijgen en niet duidelijk is waarom ze stijgen. Zijn we niet al te laat? Nou, wat ook vaak gebeurt is dat pensioenbestuurders bijvoorbeeld afspreken... bij hun aantreden dat gaat worden aangevuld met extra regelingen als ze vertrekken. Soms maar na een jaar krijgen ze dingen mee... die totaal niet transparant zijn voor, voor jou en mij als pensioenbetaler. En dat wat, wat, mag wat mij betreft veel transparanter... en veel meer jongeren die inspraak moeten hebben... over hoe pensioenfondsen geregeld moeten worden. Ja. Mohamed, um, we zijn er bijna aan het einde. Ik ben ja. ontzettend blij, want ik stop 1 september. En vanaf ik ben begonnen met primetime was je er altijd? Maar ik kom er maar even. te bellen. Ik heb... Ik heb ja, ik... Ik heb hier heel vaak... Uh... Ja, dan laten we eerst je bedanken. Ja. Goed afmaken. Ik hoefde maar even te bellen. Je bent altijd gekomen. Je was altijd mijn renner in nood. Ik vind je fantastisch. Ik vind je intelligente politieke duider. En ik vind het een gemis dat je niet in de Tweede Kamer bent gekomen in die twee jaar. Dus ik weet niet wat ik ga doen. Maar hartstikke bedankt dat je Primtime altijd nou, gesteund hebt. Ik wil je nog iets vragen, Prem. Want inderdaad, uh, graag gedaan dat ik hier vaak ben geweest. Maar ik wil heel graag uitnodigen voor... Uh, een van de campagneonderdelen in Gouda. En dat wordt een leuk Gouds café, waar ik je graag wil interviewen. Dus ik wil je bij deze uitnodigen om 7 september naar Gouda te komen. Je kent de stad. en wil je ik 3000 dus euro -kost stellen. Weet gaan je, je zeker dat je dat wil? Want volgens mij gaat hij daar alleen maar roepen... dat iedereen moet nou, gaan stemmen op de SP. Hem, ik zal hem scherp ondervragen en hij zal moeten luisteren En het in woordje in SP mag dan niet vallen? Als je uh, dat nou afspreekt, uh, het hierbij. Het mag vallen, maar dan gaan we elkaar overtuigen... waarom de, de, de, okay. de SP of Goed de T van zo. de A beter is. Dus het wordt een leuke discussie. Frank van Etten, wat ga jij stemmen bij de komende? verkiezingen. Dat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat ik gewoon op bij hem stem. Ja? Ja. ja. En wat vond je er dan van nou, de hele dag? Ik, het is natuurlijk zo wat hij zegt dat het allemaal een beetje zaagreinig is. Kijk, er moet gewoon wat gebeuren en het mag allemaal wat vrolijker. Dus ik zeg gewoon, kijk naar de zon. Gaan we, gaan we er echt in trappen dat we nu met z'n allen steeds gaan roepen, het moet minder oh, Nee, nee, soms nee maar, maar Het dat is wel we... zo dat als, als men altijd maar blijft zeggen het gaat slecht en het is dit en het dat is dat, een... blijf mee eens. een beetje positief. En dat moet weg. Ja. Dat moet weer vertrouwen zijn. Mohamed, ik moet je eerlijk eens zeggen: echt, het, het, het, het is jammer dat, je, dat de partij van de arbeid, ik zo teleurgesteld in ben, uh, dat ik het me niet meer kan opbrengen om op ze te stemmen. Dat komt ook door wethouden, door burgemeesters als Wollersen. Maar Utrecht. als je PVDA zou stemmen zou, je zo, ook... zou ik op Mohamed Mohandis, nummer oh. 33 op de lijst stemmen, want heeren en het me ben altijd hieraan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep en de solo-financiers van onze democratische rechtsstaat. Redactie Fatima Baya, Mario Seulen, Naida Aurangzef en Rien Aars, die ook regie deed, alhoewel ik echt niet weet wat hij allemaal gedaan heeft. Productie Hans Heel Twit veel. en Momo Saru, techniek Hans Schellevis, eindredactie Primera de Kishonhoof, redactie Frans Jennekens. Naast ter Jan van de Putten, daarna de gids.fm. Morgen zijn we er weer, dan live uit Amsterdam-Zuidoost, met Sadet Karabolout van de Socialisten partij. Weer jouw partij. Tot, Tot morgen. Namaste. Dag. En, en luisteraars, als u allemaal Frank Vetter, kunnen we dit ergens downloaden of kopen? Ja, gewoon even kookelen. Kijk naar de zon, Frank Vennette, en dan uh, vind je me heel snel. Oké, okay, luisteraars, ik roep u op om dit lied nummer 1 te laten worden nog deze week. en jij voelt u alleen. Geef een hand of sla een arm om hem heen. Gedaan. Waar jij super trots op bent, geef jezelf een schat.